6 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Uitvaart Koen komende zaterdag. Twee kinderen dood door Mexicaanse griep. En Duitsland verscherpt regels voor veevoer. De spelers en de begeleidingsstaf van Feyenoord hebben vanmiddag een bezoek gebracht aan het standbeeld van Koen bij de Kuip. Ze brachten zo een eerbetoon aan de legendarische linksbuiten die vannacht overleed aan de gevolgen van een herseninfarct. De uitvaart van Moelijn is komende zaterdag. De spelers en de begeleidingsstaf moeten de uitvaart waarschijnlijk missen... omdat ze vrijdag voor een trainingskamp vertrekken naar Oman. Morgenavond speelt het eerste van Feyenoord nog op het kasteel in Rotterdam tegen Sparta. Tijdens dit duel om de zilveren bal dragen de spelers een rouwband... en wordt er ook een minuut stilte in acht genomen. Het standbeeld van Moolein is afgezet met dranghekken... en veel supporters hebben bloemen neergelegd. Eén van hen was John Korsten. Hij kreeg in de jaren 70 het publiek op de banken... als hij in de rust Moulijn's passeerbewegingen imiteerde. Het overlijden van Moulijn heeft geleid tot veel reacties. Zo noemt minister Schippers van Sport hem een unieke sportman en een clubicoon. Oud-Ajaxiek Jacques Zwart noemt Moulijn een geweldige linksbuiten... een fenomeen en een vriend. Het AD brengt morgen een speciale bijlage van 16 pagina's uit... als eerbetoon aan Moulijn.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 In september had iemand ook al de politie gebeld... omdat de visboer de zeehonden in zijn voortduin hield. Toen de inspectie er ging kijken, waren ze spoorloos. De zeehonden zijn naar een opvangadres gebracht... en de visboer heeft een boete gekregen... omdat particulieren geen zeehonden mogen houden. Burgemeester Jacobs van Helmond, die vanwege bedreigingen... een tijdje zijn taken had neergelegd, is weer fulltime aan het werk. Zijn persoonsbeveiliging is opgeheven... en de politiepost bij zijn huis is weggehaald, vertelde hij op een persconferentie.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 Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen ligt de vorst. Morgen overdag wordt het min 1 tot plus 2 graden. In de loop van de middag vanuit het westen regen. Mogelijk voorafgegaan door sneeuw of ijzel. Daarna wordt het zacht. Donderdag een graad of 4. En in het weekend mogelijk 10 graden. ANWB, verkeersinformatie. Het is duidelijk minder druk dan normaal op dinsdag. Veel mensen in het zuiden van het land zijn nog vrij. De meeste files staan in de Randstad. In totaal 80 kilometer. Wat opvalt is de drukte bij knooppunt Prins Klausplein op de A13 vanuit Rotterdam. Staat voor het Prins Klausplein vier kilometer file. De A73 van Nijmegen naar Maaspracht tussen Linnen en knooppunt het Vonderen 5 kilometer. Is daar een kettingbotsing geweest. De rechterrijstrook is dicht. Ook in het zuiden de N281 vaals richting Heerle staat helemaal vol. Dat heeft te maken met asfalt met vorstschade. Er zit de gaten in het asfalt bij knooppunt Ten Essen. En daar staat file tussen Heerle en knooppunt ten Essen 4 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Goedenavond, inmiddels bijna zeven over zes. Nog een half uur waarin we maar op één plek kunnen eindigen... bij het fameuze muurtje van Koen Moulijn. Die op dit moment in de Kuip uitgebreid wordt herdacht... op de receptie van Feyenoord. Daar staat verslaggever Ronald van der Geer met Mario Been. Ja, de trainer van Feyenoord. We staan samen te kijken naar, naar oude beelden van Moulijn die hier eigenlijk al de hele receptie op uh, de schermen worden getoond. Het is, wat valt je als eerste op, Mario, als je daarnaar kijkt? Dat ik hem ook al twee goals met rechts maak. maken. En dat was eigenlijk zijn chocoladebeen, want hij was natuurlijk stijf links. Maar wat een geweldige speler en, en flegmatiek en een actie. En hij ging spelers voorbij alsof ze er niet stonden. En ja, hier zie je met Nederland Bijvoorbeeld De mensen zien dat nu niet. En scoort hij met rechts. Ja, dat is natuurlijk iets geweldigs, maar...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 Want Feyenoord is zo groot, die komt er altijd weer bovenop. En uh, ja, dat zijn woorden met name van zo'n zo speler en van zo'n icoon. Ja, dat, dat, dat is alleen maar prima. Dan begint deze dag, dan krijg je dit nieuws. Hè? Dat, dat komt niet dat als een donderslag, je wist dat het slecht ging. Dan ga je met uh, ja, het huidige Feyenoord aan de slag. Hoe, hoe, hoe verloopt zo'n dag, wat doe je ermee? Nou goed, je hebt natuurlijk je beginpraatje weer met de groep. Die komen weer terug van vakantie. En uh, ja, dan geef je eigenlijk aan dat het een hele tegenstrijdige dag is weer. We beginnen aan een, aan een nieuwe tweede helft van het seizoen. We hebben een nieuwjaarsreceptie waar iedereen weer een gelukkig nieuwjaar wenst. Maar ja, de dag wordt eigenlijk overschaduwd door het overlijden van Koen Molijn. En nogmaals, er zijn natuurlijk een x-aantal spelers bij ons die hem alleen kennen van naam. Misschien hem niet echt hebben zien spelen. Maar als je dan buiten komt en je ziet de supporters en je ziet met name bij zijn standbeeld... Uh, de bloemenzee die er al ligt op basis van het feit uh, van hoe hij in de harten van de fijne supporter was... Ja, dan, dan, dat geeft wel iets aan hoe groot hij was en uh, dat probeer je dan over te brengen. En aan de andere kant wil je aangeven van uh, laat zelf geen dag voorbij gaan om je eigen top te halen. Want hè, als je op het niveau van deze mensen wil komen zoals Koen was, ja, moet je hard trainen en moet je heel veel uh, ja, opofferingen hebben. En, en uh, ja, dat probeer je dan een beetje over te brengen. We zijn ook uh, een uh, voor afscheid wezen nemen bij het standbeeld van Koen op basis van het feit... Dat we zaterdag helaas niet kunnen aanwezig zijn bij zijn afscheid. We hebben alles geprobeerd met de ticketsveranderingen. Maar dat is gewoon heel moeilijk, omdat we op vrijdag al naar Omaan vertrekken voor trainingskamp. Dus uh, we zullen hem morgen herdenken tijdens de wedstrijd bij Sparta. Maar Koen zal nooit uit onze harten weggaan. Dankjewel, Mario. Graag gedaan. Ronald oh, van der Geer vanuit Rotterdam. De namen van enkele koptische kerken in Nederland... zijn opgedoken op een website waarop wordt opgeroepen tot terreur. Om die reden laten sommige koptische christenen... hun kerkgebouw beveiligen. Verslaggever Marno Remmers sprak met Magdi Ramzi... namens de koptische christenen in Nederland. Wat terroristen willen is om in de media te komen... en via de media informatie te vergaren. En dit is precies wat er gebeurt. Als zo'n uh, zo bedreiging is, dan wordt je overspoeld door de media. En die willen... Precies weten wat je gaat doen, ze willen precies weten wat voor beveiligingen je hebt. Ja, maar dat kan ik niet zeggen, want dan zeg ik het tegen, precies tegen de terroristen die het niet moeten weten. Toch bent u wel bezorgd. We zijn bezorgd, maar we zijn niet bang. Ze maken ons niet bang. Wij eh, waken niet alleen over onszelf, maar onze goeie, onze lieve hier die wakt over ons. Alle onze kerken zijn in woonwijken. Als er iets gebeurt, zijn er onschuldige mensen die niets mee te maken hebben, zijn ook slachtoffer. En dat vinden we gewoon niet goed. De koptische kerk. Uh, u hebt uh, verschillende kerkgebouwen in het land. Inderdaad, er zijn er zes, dacht ik. Ja. ja en in vijf uh, gebouwen daar is ook een dienst. Donderdagavond viert u Kerstavond. Vrijdag is het uh, eerste Kerstdag. Donderdagavond. Ja, bij die dienst daar is natuurlijk wel politie aanwezig, neem ik aan. Maar wij zorgen ook voor onze eigen veiligheid door mensen te zien wie binnenkomt en. Uh... Uh, welke auto's in de buurt zijn. Want en... dat is het, ken, kent u iedereen die normaal naar de kerk komt? Of... We kennen elkaar allemaal. We zijn zo'n kleine gemeenschap, we kennen allemaal elkaar. Ja. En ik neem aan dat u ook in de gaten houdt wie er voor de deur gaat parkeren en zo. Jazeker. En we hebben hele lieve buren en die uh, kennen hun eigen auto's. En die houden dat ook in de gaten. Dat als er iets vreemds te zien is, een dag van tevoren al, dat u daarvoor informatie krijgt? Zeker, we zijn nu al van vandaag bezig. Ja, die uh, terreurdreiging je hoort het wel vaker. Er is deze week al een trein stilgezet uh, bij Barneveld... omdat er een verdacht pakketje zou zijn. Dat is niet gevonden. Twaalf Somaliërs op kerstavond opgepakt. Dat bleek ook allemaal tot nu toe wel mee te vallen. Hoe serieus moet je het nemen? Hè? Het is allemaal nieuw voor Egypte. Egypte was niet zo. He? Wij hebben nooit... Egypte is een van de, van de landen in de wereld waar alle drie godsdiensten hebben samengeleefd... tot de jaren, jaren 50 van de vorige eeuw, zonder enige probleem. En als onze president staat en zegt... dit is allemaal invloeden van buiten, geloof ik hem. Maar zij vinden wel de mensen lokaal die zij kunnen ompraten... om zulke eh, laffe daden te verrichten. Bederft het het kerstfeest? Ik denk het niet. Ik, als je, je moet maar een keer een, een mis bij ons bijwonen. Er is, er is zoveel blijheid en zoveel uh, uh, devotie... dat men binnen vijf minuten dat in de kerk is vergeet deze bedreiging. En concentreert op het vieren van de komst van de Heer. Misschien is het juist wel extra druk. Dat geloof ik best. Dat geloof ik best. En die kerstavond in de Koptische kerk is donderdag... Ik uh, praat even verder met Robert Bas, onze ter terrorisme-deskundige bij de NOS. Bezorgd, maar niet bang, zegt uh, de woordvoerder namens deze kerk. Maar hoe serieus uh, zijn volgens jou die bedreigingen die er nu op internet zijn geuit? Nou, uit de manier waarop gereageerd wordt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding kan je uit afleiden dat ze wel serieus worden genomen. Maar ook weer niet zo serieus. Dat er blijkbaar aanleiding is om te denken dat er echt een bedreiging is in Nederland tegen een van de koptische kerken de NCTB heeft gisteren gereageerd op de, de, de internetberichten... en op natuurlijk de aanslag in Alexandrië, maar die heeft de beveiliging overgelaten aan de regionale politiekorps... en dat is toch wel een indicatie. Ja, er zijn er zeven in totaal in Nederland. De gemeenschap telt zo'n 6.000 leden. Dus door er niet zo heel veel aandacht aan te geven... lijkt het risico inderdaad niet zo hoog. Nou ja, kijk, je moet je ook voorstellen, het gaat om, om bedreiging op internet. Uh, daar zit, zou al Qaeda achter zitten... Al-Qaeda is niet zozeer een beweging, maar meer een soort gedachte. En eigenlijk wat Al-Qaeda doet op deze manier is om mensen op te roepen om aanslagen te plegen. Nou, we weten dat in Nederland uh, het salafistische, het orthodoxe gedachtegoed uh, waar Al-Qaeda ook op, op voortbord duurt, dat dat aan het afnemen is. Dat werkt uit het omzoeken van de AIVD, dat weten we uit onderzoeken van universiteiten. Dus zeg maar het potentieel aan mogelijke aanslagplegers... is in Nederland behoorlijk afgenomen. Maar ja, nou is wel dat vind wel Het is natuurlijk wel zo dat in Egypte afgelopen weekend... juist op die koptische kerk zo'n succesvolle zelfmoordaanslag is gepleegd. Is er, is, is, is er wel een relatie te leggen dan, of gaat dat te ver? Nee, wat je, wat je ziet bij Al-Qaeda is dat ze proberen... mensen in het westen voor hun karretje te spannen. En daar uh, zijn nu zeg maar, de koptische kerken dan weer een, een, een item in... Hè, vanwege... Uh, het vermeende uh, uh, geval in uh, Egypte, waarbij twee vrouwen verhinderd is om zich te bekeren tot, uh, tot moslim. Uh, je ziet dat dit soort thema's op internet worden opgepikt door Al-Qaeda. Maar de kans dat in Nederland iemand een aanslag gaat plegen, nou, die is wel zeer klein. En dat is ook de reden, denk ik, waarom de NCTB toch uiterst beheerst heeft gereageerd tot nu toe. Helder, Robert Bas, dankjewel. Rondlopen in een Iraanse nucleaire fabriek. Veel westerse landen zouden niets liever willen. En waarschijnlijk gaat het nog gebeuren ook. Want de regering in Teheran heeft verschillende westerse landen uitgenodigd... voor een rondleiding. Thomas Erdbrink in Iran. Um, een uitnodiging die uit de lucht kwam vallen? Uh, ja, een beetje wel, maar toch ook niet. Uh, wat er gebeurd is, is feit dat uh, Iran uh, uitnodigingen heeft gestuurd aan westerse landen, maar ook aan ontwikkelingslanden, aan, aan, aan, aan verschillende leden van het internationaal atoomagentschap. Van, en die zeggen van: nou, kom toch eens kijken bij die uh, nucleaire opwerkingsfabrieken van ons. Komt er eens kijken in de zwaarwaterfabrieken. Nou, dat doet Iran omdat er aan het einde van deze maand uh, belangrijke gesprekken plaats vinden tussen de wereldmachten: Frankrijk, Duitsland, Amerika, Rusland enzovoort. Uh, en Iran. Nou, Iran wil hiermee laten zien dat het transparant is, uh, dat het open is en ja, dat het niks heeft te verbergen. Ja, maar wat laten ze dan letterlijk zien? Krijgen die westerse landen dan ook de, de relevante plekken te zien waarover later deze maand gesproken wordt? Nou, eigenlijk wel. Uh, de, je moet wel weten, er vinden al heel veel inspecties plaats op het Iranse programma. Veel mensen vergeten dat in het Westen, maar er zijn permanent inspecteurs van het VN-atoomwaakrond zijn hier aanwezig. Net als tientallen camera's die vaststaan op die plekken. De uitnodigingen zijn voor twee belangrijke uraniumverrijkingsfabrieken... En voor een zwaar waterfabriek, ja, en dat zijn toch dingen die, die onderdelen, de belangrijkste onderdelen van het nucleaire programma gaan. Ja, mag Amerika ook mee? Nou ja, dat is dus, dat ligt dus wat moeilijker. Hè. Iran en de Verenigde Staten hebben al 30 jaar geen relaties met elkaar. En eh, ik sprak vandaag met Ali Aswar Soltani, de ambassadeur van Iran aan het internationaal atoomagentschap. En toen vroeg ik hem, hebben jullie nou die Amerikanen ook uitgenodigd? Want dat zou toch echt een heel belangrijke stap zijn voor het eerst een Amerikaanse officieel in het land. En toen gaf hij een heel ingewikkeld antwoord, wat er uiteindelijk op neerkwam, eh, dat dat niet het geval was. De Iraniërs durven dat politiek binnen het nog, nog niet aan... Uh, maar ja, zeggen, uh, luister eens, we proberen gewoon iedereen die we kunnen uit te nodigen. Uh, en te laten zien dat wij niks verkeerd doen. Duidelijk, het wacht is op het reisverslag van de anderen die wel mogen. Zo. Straks, Microsoft Explorer wordt verslagen door Firefox. Het verkeer Wijnand Svaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Ja, het is wat minder druk dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat in totaal 60 kilometer aan file. De meeste files staan in de Randstad. Dat is wel vaker zo. Maar de bijzonderheden zitten in het zuiden. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg gebeurde een ongeluk... tussen Best en Oorschot. Twee kilometer file. De weg is wel weer vrij. Een kettingbotsing op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Linnen en Het vonderen staat 5 kilometer stil. Daar is de rechterrijstrook dicht. En er is fors uh, op de N281... Richting Heerle. zit een gat in de weg tussen Heerle en Knopend ten Essen, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdijk. We gaan even internetten. En daarvoor starten steeds minder Europeanen Internet Explorer van Microsoft op. Sinds vorige maand is Firefox van Mozilla in Europa... namelijk de marktleider op het gebied van browsers. Dat blijkt uit cijfers van StatCounter. In Nederland loopt het marktaandeel van Firex Firefox nog wel achter op Internet Explorer. Wilbert de Vries, goedenavond. Van technologiesite Tweakers.net. Um, wat is de reden dat mensen massaal zijn overgestapt? Nou, of er sprake is van een massale overstap, dat valt nog te bezien. Um, het gaat heel gestaag al een aantal jaren. En wat het afgelopen jaar heel erg duidelijk zichtbaar is... is dat de titanenstrijd tussen Firefox en Internet Explorer... eigenlijk een beetje beslecht lijkt te worden door Chrome, een andere concurrerende browser... dat het afgelopen jaar een hele grote stijging heeft gezien in het gebruik van die browser... waardoor het marktaandeel van Internet Explorer onder dat van Firefox is gedaald in Europa. Ah, twee vechten er om een been en een derde gaat er mee heen. Daar lijkt het heel erg op, inderdaad. Ja, wa waarom uh, Chrome van Google? Want die, is die dan ook beter dan Firefox, populairder? Of die populairder is, dat valt nog maar te bezien. Maar een heleboel gebruikers gebruiken natuurlijk diverse diensten van Google. Google heeft dus een heel goed instrument om zijn eigen browser te pluggen... om uh, um die onder aandacht te brengen bij uh, gebruikers... waardoor uh, de acceptatie waarschijnlijk sneller verloopt... ...dan destijds bij Firefox, dat echt als hele nieuwkomer op de markt kwam, ooit het geval was. Ja, hoe zit dan precies die strijd in de kaart tussen Firefox en Internet Explorer? Nou, Internet Explorer is al sinds jaar en dag herenmeester op de browsermarkt... ...heeft ooit het marktaandeel weggekaapt bij Netscape... ...dat uh, voor Internet Explorer ooit uh, herenmeester was in die markt. En uh, Firefox is altijd een beetje de underdog geweest. Het is uh, begonnen uit, uh, nou ik wil niet zeggen een hobbyproject... ...maar uh, ze hadden het idee, wij kunnen het beter dan Internet Explorer en Microsoft... ...we doen het zelf wel. En um, dat heeft een hele langzame start gekend... en pas de afgelopen twee, drie jaar zie je dat bij de technologische voorhoede... waaronder onze eigen bezoekers op onze website... Uh, de alternatieve browsers, waarom Firefox uh, uh, snel in uh, acceptatie aan het goede zijn. Maar wanneer doe je het beter als browser, als meer mensen het gebruiken... of omdat je gewoon beter functioneert? Ik denk dat je toch naar de functionaliteit moet kijken. Uh, de, de verschillende browsers die er nu zijn... die bedienen elk een eigen deel van de doelgroep... en op basis van het gebruiken en wat jij mee wil kunnen... Kies je een browser uit tegenwoordig. Als je kijkt naar de Nederlandse markt, die is heel erg volwassen op internetgebied. Ik denk dat het een mogelijke verklaring kan zijn waarom Internet Explorer hier wat hardnekkiger is om het zo maar te zeggen dan in de rest van Europa. Iemand die 10, 12 jaar geleden online was. Ja, die heeft waarschijnlijk heel veel animo om nu over te stappen op Internet Explorer. Iemand die net komt kijken, van school afkomt of uh, uh, nieuw uh, de internetwereld instapt. Ja, die, die, die kijkt om zich heen. Wat is er beschikbaar? En die maakt een keuze uit een browser. ...op basis van wat hij ermee wil doen. Nou, als je kijkt naar wat Microsoft biedt met Internet Explorer... ...dat is eigenlijk wat ze al sinds jaar en een dag bieden. En als je kijkt waar, Mike, waar Google met Chrome heller op richt... ...en waar Firefox zich op richt... ...dat is um, de, de, de wat tech savvy gebruiker... ...de, de, de technische, uh, technische gebruiker... ...die uh, zijn browser wil kunnen aanpassen aan zijn eigen wensen... ...door bijvoorbeeld bepaalde plugins te installeren... ...waarmee hij uh, zijn eigen browservaring kan uh, vermakkelijken. Ja, maar hoeveel mensen doen dat toch? Is, is, dat zullen toch niet zo heel veel mensen zijn, hè? Er zijn er nog heel veel. Er zijn heel veel plugins voor Firefox en, uh, en andere browsers gemaakt. Door uh, um, eigenlijk gewoon uh, uh, eigen tijdse ontwikkelaars die uh, denken dat ze iets kunnen toevoegen. Nou, een heel groot deel daarvan wordt opgenomen door uh, de fabrikanten, zelfs door de browsermakers. In een soort library. Dat als jij uh, die browser gebruikt. Dat je gewoon vrij kunt rondladeren om te kijken of er een applicatie of een plugin van, je, van jouw gading tussen zit. En dat varieert van hele simpele rekentools tot complete pakketten... waar je hele leuke dingen mee kunt doen als je dat zou willen. Ja, Waarom is het voor een bedrijf zo belangrijk om een veelgebruikte browser te hebben? Nou, los van de naamse bekendheid en het feit dat je uh, gebruikers aan je bindt... kijk naar Google bijvoorbeeld, op het punt dat Google in staat is... Om jou niet alleen zijn mailpakket te laten gebruiken, maar ook zijn browser. Um, dat dat vertegenwoordigt, niet, vertegenwoordigt niet alleen een bepaalde marketingwaarde, van ik heb zoveel gebruikers, maar er hangt van Google ook een prijskaartje aan. Google weet van jouw gebruik bepaalde dingen die ze kunnen anonimiseren, althans dat hopen we dan, en die ze in bulk verkopen. Voor Microsoft geldt eigenlijk precies hetzelfde: biedt ook een veelheid aan diensten aan, waaronder zijn zoekmachine Bing. Op het punt dat je Internet Explorer gebruikt, staat dus standaard Bing als zoekmachine ingesteld. En op het punt dat jij zoekt via Bing, staan daar gesponsorde koppelingen aan, waar Microsoft aan vriend. Ja, dan noemt u Internet Explorer en Google Chrome. Is de, geldt dat niet voor Firefox van Mozilla? Is dat een ander soort browser dan? Firefox staat wel een beetje apart inderdaad. Uh, het heeft een beetje te maken met uh, hoe het ooit begonnen is. Um, er is wel een soort van commercieel model, maar het, het is veel vrijgevochtener. Het, het heeft echt nog steeds een beetje die underdog positie... Um, waar geld niet het allerbelangrijkste is. Dat zie je onder andere terug in de manier waarop ze innoveren... en waarop ze uh, uh, zich openstellen bijvoorbeeld voor die plugins... waar ik het eerder over had. Firefox heeft de, uh, heeft de naam en de reputatie om veel meer te kijken... naar wat een gebruiker ermee kan en wil, dan dat ze nadenken... als we dit toevoegen, kunnen we dan geld verdienen. Helder, Wilbert de Vries van Tweakers.net. In Duitsland is het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek begonnen... naar het veevoerbedrijf dat verkeerd vet heeft gebruikt. Honderden pluimvee- en varkensboeren kregen zo voer met dioxine. En deze bedrijven zijn voorlopig gesloten... Correspondent Wouter Meijer, wat verwijt het OM het veevoerbedrijf? Het verwijt is dat het bedrijf dat vet gebruikt heeft voor veevoer... terwijl het alleen bestemd is als technisch vet, heet dat. Dus bijvoorbeeld voor smeermiddelen. Dat mag dus niet, maar het bedrijf, in de buurt van Hamburg zit het... heeft het toch gedaan. De directeur geeft dat overigens zelf ook toe... in een interview met een Duitse krant. En wat nog erger is, hij vertelt erbij dat ze het al jarenlang doen. Allerlei soorten vet, dus dingen die afkomstig zijn... uit biodiesel of van afvalproducten, afvalvoedsel uit kantines en zo. Dingen die wel, maar ook dingen die niet voor consumptie geschikt zijn. Ze gebruiken het allemaal door elkaar en dat al jarenlang... Hm. Het ministerie van Landbouw wil nu strengere controles invoeren. Wat hebben ze dan daarbij in gedachten? Nou, ze gaan onderzoeken, hele concrete plannen zijn er nog niet, maar in ieder geval mogelijkheden... om de regels voor die productie van veevoer aan te scherpen. Dus bijvoorbeeld om te zorgen dat de verschillende soorten vet en olie dingen die duidelijk gescheiden blijven... zodat er geen giftig vet van het ene soort in het andere soort in het voer kan komen. En het is ook geen overbodige luxe natuurlijk als je bedenkt dat dit niet het eerste schandaal is met dioxine in eieren. Een half jaar geleden was er in Duitsland een dergelijke kwestie, notabene met biologische eieren. He, dat moet van kippen komen die ook biologisch voer krijgen, maar ook daar staat dioxine in het graan. En je weet ook niet hoe vaak het gebeurt zonder dat het bekend wordt... zoals in dit geval omdat het zo groot is dat het in de media komt. Dus heel veel mensen zijn ook erg onzeker omdat ze helemaal niet meer weten... hoe vaak ze niet al een ei hebben gegeten met dioxine erin. Hoe merk je de onzekerheid bij de Duitsers? Nou ja, Je merkt het in de, de, de, de vragen van klanten op markten. Mensen die ook gewoon geen eieren meer kopen. En heel veel boeren die zich grote zorgen maken over, over de afzet... en de, het imago van de, van, van de eieren en van de, van de kippen. Die boeren die nu hun bedrijf hebben moeten sluiten, hoe, hoe gaat het met die mensen? Nou ja, daar heerst grote onzekerheid. Er zijn vandaag een aantal boerderijen nog bijgekomen... die ook dicht moesten, omdat ze op de lijst staan van, van klanten van dat bedrijf. Aan de andere kant zijn er ook alweer boerderijen onderzocht en veilig verklaard. Dus die mogen dan weer open. Uh, die boeren hebben dus ook geluk gehad. Hè. Die hebben dan, laten we zeggen, twee dagen geen handel. Dat overleef je wel. Maar voor bedrijven die langer dicht moeten... Uh, kan de strop natuurlijk heel groot zijn. Om nog maar te zwijgen inderdaad van dat imago, de verkoop van de eieren... dat die de komende tijd flink zal teruglopen. Ja, dit lijkt me geen schandaal wat, uh, wat snel weggaat. Nee, dit, dit zal inderdaad nog een, nog een staartje krijgen. Zowel strafrechtelijk als he, in het onderzoek tegen dat uh, bedrijf. Uh, de boeren die getroffen zijn en uiteindelijk, als ze heel lang dicht zijn, flinke schade lijden. Uh, zullen dat proberen te verhalen op dat bedrijf. En inderdaad, de overheid gaat kijken of je dit niet toch veel strenger kan doen. Nogmaals, omdat het ook niet voor de eerste keer is dat er gif in voedsel belandt. En veel mensen hebben daar langs wat ook wel genoeg van. Wouter Meijer, dankjewel. Op verschillende plekken in Rotterdam wordt stilgestaan bij het overlijden van Koen Moulijn, Bij zijn standbeeld, bij de Kuip natuurlijk... en bij zijn kledingwinkel in Zuid. Maar ook in Noord, waar Moulijn werd geboren... en waar in zijn straat, de Bloklandstraat, ook een monument staat. Verslaggever Menno Remeijer, die ging er kijken. Rust zacht. Mr Feyenoord, you will always be in our hearts and faults. Rest in peace staat er op het kaartje. Geen afzender verder. Rode en witte rozen natuurlijk. Heeft u die zijn neergelegd? Nee, heb ik niet hier neergehoord. Het is uh, rustig bij het uh, muurtje van Moedelijn in de Bloklandstraat. Eén meneer. Staat even te kijken en even stil. Toevallig? Nee, even tussen mijn werk door, uh, even langs. Woont u in de buurt? Uh, dat niet wel gewoond. Altijd in het oude noorden, dus uh, ja. toch eventjes, uh, eventjes kijken. Speciaal uh, voor vandaag voor Coen, even voor Koen? Ja, precies. Zijn beeldten staat nog in de, in, in, in de muren. Legende. Legende. Legende. Ja. Daar kent u de legende van dit muurtje ook wel, denk ik. Ja, is heeft altijd hier, gewonnen, is hier begonnen natuurlijk. Ja, het, het, het muurtje waarvan we weten dat het in de jaren 70... in de tijd van de stadsvernieuwing, geloof ik, in de jaren 80, verloren ging. Want als we ons, ons heen kijken, allemaal van die, van, die, van die lage flats. Klopt, ja. En, uh, en dat en muurtje is dan weer in ere hersteld. Juist, ja. En terecht. K kunt u zich nog herinneren hoe het vroeger was? Ja, dat het uh, heel anders eruit zag, ja. Vertel eens. Ja, dat het... Uh, uh, inderdaad, hele andere bouw. Dit soort bouw was het en uh, ja, dat is compleet uh, veranderd. Ja. En uh, is dit weer uh, neergezet als herinnering aan, ja. terecht. Terecht, maar het trekt weinig mensen. Want ja. twee bosjes bloemen tel ik. Veel te weinig, ja. ja. Nou, misschien in de loop van de middag of avond. Maar dat heeft denk ik met uh, de veranderde populatie te maken ja. in de omgeving. De mensen die hier nu wonen hebben weinig met Koen mm. ja. ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja. Want hoe was het hier toen? Uh... En werd er gesproken over die tijd van Koen? hierop gegroeid? Ja, heel veel. Ja, ja. absoluut. Ja. De trots van de buurt? Ja, inderdaad. Samen en In Krooswijk natuurlijk was het best van Klaveren. En hier uh, Koentje Molijn. Nummer 14 woonde die, hè? Ja, ja. En we staan nu bij nummer 8 oh, en 10. 14, ja. Dus een huis was... Twee huizen verderop, klopt ja, dat? Ja, iets verderop. Ja. Dus hier, even kijken. Nummer 4. Nummer, nummer 4. daar. Waren het toen ook van die portiekwoningen? Ja, ook portiekwoningen, ja. Dus er die op A of B of C of D weet u dat. Dat durf ik niet te zeggen. Nee. nee. 14 was het. Nummer 14 was we die. Koemellijn. Ja, legende is niet meer. Koemellijn, waar het ooit begon. Hij is deze uitzending een oerfeinorde genoemd. De, de ultieme Rotterdammer, gerespecteerd zelfs in Amsterdam. Een voetballer. Een clubman in hart en nieren. Zijn handelsmerk binnendoor en buitenlangs. Ik wens u heel veel succes bij het oefenen van die typerende beweging van Koemelijn en een prettige avond. Thank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 Radio 1, het NOS -journaal. De provincie Limburg wil meer geld van het kabinet om de dijken te verbeteren. Volgens de provincie zijn veel dijken in Limburg onveilig en niet hoog genoeg. De extra bescherming van de dijken moet klaar zijn in 2020. In de regio Nijmegen zijn eind december twee kinderen van 4 en 11 overleden... aan de gevolgen van de Mexicaanse griep. Volgens het RIV hebben ze toeval dat ze al bij de omgeving van Nijmegen komen. De opleving van het virus is volgens het instituut normaal... en komt door de winterperiode... Zittend president Bakbo van Ivoorkust is bereid te onderhandelen met zijn rivaal Oetara. Ook heeft hij toegezegd dat hij de blokkade zal weghalen rondom het hotel waar Oetara zit. Die won in november de presidentsverkiezingen, maar Bakbo weigert op te stappen. De spelers en de begeleidingsstaf van Feyenoord hebben vanmiddag een bezoek gebracht aan het standbeeld van Koen Moelijn bij de Kuip. Ze brachten zo'n eerbetoon aan de legendarische linksbuiten die vannacht overleed. De uitvaart van Moulijn is komende zaterdag. De spelers en de begeleidingsstaf moeten de uitvaart missen. Ze zijn dan op trainingskamp in Oman. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. In het noorden van het land valt nu wat natte sneeuw. of ook wat ijzel. En in Friesland en Groningen kan dat lokaal gladheid veroorzaken. De temperaturen zijn daar nu ook rond het vriespunt. Vanavond en vannacht houden we veel bewolking. zee blijft wat natte sneeuw mogelijk. Het koelt af naar min 4 in het binnenland en min 1 aan de kust. En het blijft vannacht ook behoorlijk waaien.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 Morgenavond en nacht trekt dit over het land en het zal voornamelijk regen zijn, maar eerst kan er ook natte sneeuw of ijsel voorkomen. Donderdag is het dan minder koud met 2 tot 5 graden en vooral het zuiden krijgt dan te maken met regen. En daarna wordt het geleidelijk zachter met in het weekend ongeveer 7 graden. ANBV, verkeersinformatie. Het is duidelijk minder druk dan normaal op dinsdag. Er staat in totaal nog 40 kilometer aan file, maar het lost wel snel op. In het zuiden van het land zijn nog wel een paar problemen op de weg. Op De A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Oorschot, 3 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Linnen en Knopend Het vonderen 4 kilometer na een kettingbotsing. De rechte rijstrook is daar afgesloten. En de N281 vaals richting Heerle staat nog behoorlijk vol. Er zitten daar gaten in het asfalt tussen Heerlen en Knopend ten esse 4 kilometer, dit is Radio 1, WNL Avondspits Kasper Kooi. Rokken in het café. Het mag niet, maar we doen het toch. En het kan. Veel geld verdienen terwijl je niets uitvoert. Goedenavond en wees welkom bij WNL's Avondspits... tot 7 uur het nieuws van Wakker Nederland... live vanaf de redactie in Amsterdam. De economische voorspellingen voor dit jaar zijn over het algemeen vrij gunstig... maar één blik op de kantoorpanden in ons land... en dat gevoel is als sneeuw voor de zon verdwenen. Maar liefst één op de zeven kantoorpanden staat leeg... Dat is goed voor 7 miljoen vierkante meter. WNL's Wiegerhemmer. Ja, ik werd er een beetje mistroostig van. Op weg hier naar Laatschendam-Voorburg... vanuit het autoraam zag ik de grote, vaak foei kantoorpanden opduiken... om vervolgens in de achteruit langzaamaan te verdwijnen. Vooral de grote plakaten die de panden sieren of beter ons Kantoorruimte te huur, staat erop te lezen... Bel 0 en de negen cijfers die daarop volgen. Staat die nu symbool voor economische potentie of tegenspoed? Hoe dan ook, het doet desolaat aan. Ik hoop maar dat de wethouder Economie, Werkgelegenheid en Wonen... van de gemeente Leidschendam-Voorburg zich minder door deze emotie laat leiden. Hij zal trouwens ook wel moeten. Er is hier in deze gemeente nogal wat werk te verzetten, zou ik zeggen. Want hier staat maar liefst ruim een kwart van de kantoorpanden leeg. Peter van Oostaaien, wat is er toch in hemelsnaam misgegaan? Nou ja, Wat er in mis is gegaan de laatste jaren, dat is me meerdere zaken... Uh, eerste plaats is natuurlijk erg veel gebouwd, uh, waardoor uh, de kantoren hoeveelheid fors is toegenomen. En wat we zien, vooral de laatste twee jaar, dat is dat de economie uh, krimpt, of althans niet groeit. En dat het gebruik van kantoren dus uh, ja, niet meer toeneemt. En verder dat bedrijven en instellingen heel spaarzaam omgaan met kantoorruimte. Je ziet uh, flexwerkers, thuiswerkers, waardoor gauw al 10 tot 20 procent van de werkplekken uh, minder nodig zijn. En daardoor ook minder kantoren. Kan het ook zo zijn dat de gemeente destijds, toen al die panden gebouwd zijn... iets te kwistig die bouwvergunningen heeft verleend? Nou, dat, dat niet. Want in die tijd waren het bedrijven die vonden dat ze deze kantoren nodig hadden. Instellingen die vonden dat ze in Leidsendam voorburg moesten zijn. CBS is een voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld in dit geval uh, uh, het, het Verzekeringen... die hier in dit gebouw waar wij staan uh, zaten. Die wilden hier graag zitten. Dit waren ook hele mooie locaties. Zijn het nog steeds? Uh, maar ja, zoals ik zeg, door veranderende omstandigheden uh, zijn deze gebouwen nu uh, leeggekomen. Vaak ook worden de besluiten daarover genomen op andere plaatsen dan in Leidster-Dan voorburg Bijvoorbeeld over het CBS-kantoor wordt besloten in Den Haag. Dus ik spreek u als verantwoordelijk wethouder, maar met leedwezen moet u kennis nemen van het feit dat u helemaal niet zo verantwoordelijk bent? Nou, wij zijn niet uh, verantwoordelijk voor de leegstand, maar we kunnen wel proberen er iets aan te doen. Aha. Dan en kijken we naar de oplossingen. Dan kijken we naar de oplossingen. Als gemeente kunnen wij bijvoorbeeld zorgen voor flexibele bestemmingsplannen. Waardoor het gebruik van gebouwen, kantoorgebouwen, anders kan worden. Flexibiliteit is ook echt een modewoord geloof ik. Hè? Flexibiliteit is een modewoord. Maar het is wel nodig om gebouwen op een andere manier te kunnen uh, gebruiken. Wat wij ook kunnen doen is vraag en aanbod bij elkaar proberen te brengen. Dat is dus in het verleden drastisch fout gegaan. Dat is in het verleden... Uh, dus in sommige gevallen uh, fout gedaan. 20% staat leeg. En, en wat wij nu proberen is dat om dat beter te doen. En als voorbeeld, morgenavond organiseert de gemeente Leidschendaal-Voorburg... een avond rond het thema uh, bedrijfshuisvesting. Uh, halen wij bedrijven, uh, MKB, uh, ook wel grotere bedrijven, uh, bij elkaar. En met hun spreken wij over mogelijkheden om leegstaande gebouwen te vullen... weer opnieuw te gaan gebruiken... Eventueel om te vormen tot bedrijfsverzamelgebouwen waar starters een plek kunnen vinden. Kortom, verschillende manieren bedenken in samenspraak met het bedrijfsleven om gebouwen een tweede leven te geven. Ja, want wat doet dit eigenlijk met het imago van deze gemeente als zoveel leeg staat? Het doet ook een beetje desolaat aan. Als ik een ondernemer was, zou ik zeggen... nou, weinig te doen, weinig reuring daar. Ja, voor zover het gaat om gebouwen die aan de doorgaande wegen staan... Dus daar hebben we er een paar van. Daar heb ik er al genoeg van gezien, kantoorruimte te huur. Ja. Is het natuurlijk eh, niet een, onmiddellijk een, een, een, een goede uitstraling. Dus als gemeente proberen we daar wat aan te doen. Ik zei het net, vragen aanbod bij elkaar brengen. Eh, om toch weer die gebouwen op te vullen met nieuwe activiteiten... nieuwe bedrijven, nieuwe instellingen. En om dus dat beeld wat nu ja, kan er niet omheen, enigszins negatief is... om dat weer om te buigen naar een positief beeld. En dan toch, in het Westen is uh, permanent eigenlijk vraag naar woonruimte. Zijn dit soort panden, ja deze misschien nog niet direct... maar er staat zoveel leeg. Zou het ook misschien geschikt kunnen worden gemaakt voor jonge starters? Uh, wel degelijk... We hebben ook een paar hele succesvolle voorbeelden waar wij bestaande kantoorgebouwen. Ik noem het het oude Vromgebouw aan de Dokter van de Stamstraat in Leidsendam. Een vrij groot massaal kantoorgebouw. Dat is een paar jaar geleden omgebouwd tot appartementen. Zeer geslaagd. En daarin zitten nu veel jonge gezinnen, starters ook wel. En uh, die hebben daar dus een fantastisch appartement kunnen krijgen tegen een redelijke prijs. Dus we hebben daar goede voorbeelden van. En ik denk ook naar de toekomst toe dat we dat uh, gewoon uh, vaker zouden moeten proberen. Dit is avondspits van Omroep WNL. Zo dadelijk de vele soorten opladers van mobiele telefoons. Dat kan toch anders, zou je denken? Nou, dat gaat ook binnenkort anders worden... dankzij regels uit Europa. En straks ook aandacht voor Nederlandse beleggingsadviseurs... die zijn beter dan de Amerikaanse. Laat ik nou toevallig zo'n beleggingsadviseur in de lijn hebben. Corné van Zijl van SNS, goedenavond. Goedendag. Ja, tijd voor financieel nieuws nu bij WNL. De AX is in de min gesloten. 0,3 procent gingen af op 358 punten... Dat is toch eens een andere koek uh, in, vergelijk, uh, in vergelijking met uh, gisteren, Corné? Ja, nee, wat dat betreft wordt het ook wel een beetje tijd. Als je gaat kijken, we zien toch wel een beetje overenthousiasme de laatste dagen. hoor. Dat iedereen grote kanten koppen, dat je in aandelen moet... En daar schrok ik zelf ook wel een beetje van. En het viel me op dat een, een onderzoek onder Amerikaanse particuliere beleggers... die zijn sinds 2004 niet zo enthousiast geweest. En dat is meestal een, een reden om even van de beurs weg te blijven. Oké, okay, nou laten we eens even kijken naar de beursdag van vandaag. Uh, de Stijgers, uh, bank en verzekeraar ING, die doet het goed. Wat te maken met een mogelijke verkoop van een onderdeel, was dat niet? Ja, ze willen hun uh, onroerend goeddochter in Australië verkopen aan het APG. Uh, de, zeg maar, de vermogensbeheerder van het uh, ABP, het pensioenfonds. Um, en ja, dat, dat zou betekenen, dat ze, want het is toch wel een beetje een probleemkindje bij ING... dat ze die voor een mooie prijs kunnen verkopen, want er is veel enthousiasme voor. Ja, ja. en het aandeel Ajax, <laughs> vond ik een mooi bericht. Is in waarde gestegen door het nieuws dat Frank de Boer een vaste aanstelling heeft gekregen als trainer... Ja, de Ajax-aandeelhouders hebben niet zoveel plezier van hun aandeel gehad. Maar daarvoor zullen ze het ook niet gekocht hebben. Nee. Want het is echt, dat is nou echt puur emotieaandeel. Uh, ja, en het slingert de hele dag. Of het hele jaar was zo'n beetje tussen 6,25 en 7. En het is nu weer naar de 7 euro gegaan. Dus het staat op zijn hoogtepunt. Ja, maar met emotieaandelen kan je het er ook verdienen? Als je maar laag koopt en hoog verkoopt, kan je met ieder aandeel geld verdienen. Zelfs met emotie aandelen. Ja, ja. het staat uh, de hele tijd uh, min, min of meer een beetje stil. Je zei het net al, hè? dat aandeel van Ajax. Het fluctueert een beetje. Hè? Ja. De, de bodem lijkt ergens bij 6 euro te liggen en de, de top ergens bij 7 euro. En, en daar staat hij nu. Een ander bericht. Shell heeft overwogen een bot uit te brengen op BP. Nieuws kwam vandaag naar buiten. Het zou zijn in de tijd van de ontploffing in de Golf van Mexico, hè? van BP. Ja, maar nou, uh... dat... Het had een briljante timing geweest. En BP stond toen op drie pond. En nu uh, iets van 60% procent hoger. Uh, dus dat hadden ze dan een hoop geld mee verdiend. Maar ze hadden er ook gelijk een heleboel zorgen bij gekregen natuurlijk. Uh, maar ja, ze hadden het kunnen brengen als van... Nou ja, dan zullen wij die problemen wel oplossen. en ja. Laat ons daar maar voor zorgen. Het had ook heel goed voor hun imago kunnen zijn. Ja. Had het nog invloed op de aandelen? Uh, nou, BP lag er de hele dag redelijk bij. En ondanks een, een behoorlijke daling van de olieprijs, die is vandaag 3% lager. Dus wellicht is dat een, een van de verklaringen waarom het, het aandeel het zo goed doet. Ja. Uh, staalconcern ArcelorMittal was een van de sterke dalers uh, in de Ajax, hè? Hoe, hoe Hoe kan dat? Ja, uh, ArcelorMittal wil een, een bedrijf overnemen. En um, daar lijkt nu een beetje een overnamestrijd uh, om te ontstaan. En wat dat betreft uh, zijn beleggers bang dat er, uh, ja, dat er te veel voor betaald gaat worden. Uh, en een, een tweede reden was natuurlijk ook nog dat we afgelopen week wat cijfers uit China hebben gehad. En ja, dat is toch een hele grote exportmarkt voor ArcelorMittal. Uh, nou, die twee bij elkaar zorgen ervoor dat de koers zo hard daalt. Ja, over staal gesproken. Overstroming in Australië heeft effect op de wereldwijde staalindustrie... zo liet de premier van Australië weten. Het is goed dat je het zegt, Carsten, want dat is inderdaad de derde reden... Dat, uh, waarom ze wat zwakker liggen. Uh, om, om staal te maken moet je kolen hebben en ijzer natuurlijk. natuurlijk. Door deze overstroming zal de prijs van kolen uh, flink omhoog gaan... En dat dat betekent dus dat ja, ArcelorMittal meer kosten krijgt... wat ze niet direct uh, kunnen doorberekenen. Dus uh, een min voor uh, de winst van ArcelorMittal. Corné, we moeten goed naar je luisteren. <lacht> nou, dat hoor ik altijd maar graag. Ja, nee, want ik zie dat SNS is geëindigd op de tweede plek van banken... met het beste beursadvies. Gefeliciteerd. Ja, dat zijn mijn collega's van SNS Securities... maar ik zal de uh, felicitaties <lacht> overbrengen. Ja, want voor de goede orde, uh, Fortis die doet het nog even wat beter. Die staat op nummer 1. Dank je wel, Corné. Ja. Dat blijkt allemaal overigens uit onderzoek van Dirk en Willem Gerritsen van de Universiteit van Utrecht. Daarvan heb ik uh, Dirk aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Het loont dus uh, om te luisteren naar de adviezen van Nederlandse banken. Ja klopt, wij hebben alle afgegeven adviezen over Nederlandse aandelen dagelijks geanalyseerd in 2010. En uh, als je uitsluitend belegd zou hebben in de 25 aandelen met de beste adviezen... had je vorig jaar maar liefst 26% rendement behaald. Nou, dat is meer dan, dan wat de AX heeft, heeft gewonnen af, over afgelopen jaar, geloof ik. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Um, Want um, Nederlandse banken die geven vooral koopadviezen, zo blijkt uit het onderzoek, hè? Ja, dat is op zich wel, wel erg opvallend. Gemiddeld hebben die, de Nederlandse banken nog geen 5% verkoopadviezen uitstaan. Tegen maar liefst 61% koopadviezen. Ja, heb je enig idee hoe dat nou kan? Ja, nou ja, ja dat, dat, daar heb ik wel ideeën over. Er wordt vaak, uh, vooral in Amerika, wordt daar aandacht aan besteed. Uh, dat er belangenverstrengeling zou kunnen plaatsvinden natuurlijk. analisten en banken zijn het liefst positief over bedrijven. Zodat ze in de toekomst uh, ja, ook nog aandelen en emissies zouden kunnen begeleiden van diezelfde bedrijven. En ja, ze denken dat die kans afneemt als je, als je negatief bent over de bedrijven. Ja, maar als je naar het buitenland kijkt, dan uh, zie je dat bijvoorbeeld Amerikaanse banken helemaal niet zoveel koopadviezen heeft afgegeven als de Nederlandse banken. Ja, nee, klopt inderdaad. Die Amerikaanse banken die hebben, wat, uh, hebben wat meer verkoopadviezen, wat minder koopadviezen. En eigenlijk is die trend ook al, al lang gaande. Uh, in Amerika zijn de banken tien jaar geleden ook op de vingers getikt, omdat ze te positief waren. En dan zie je eigenlijk over de afgelopen tien jaar zie je een neergaande trend in het, uh, het aantal uitstaande koopadviezen. Ja, precies. Um, maar uh, tegelijkertijd, die Amerikaanse banken, als ze daarna zouden hebben geluisterd... dan zou je minder rendement hebben opgehaald, geloof ik, hè? Want die Nederlandse uh, banken die doen dat vooral heel erg goed. Ja, die hebben het beter gedaan afgelopen jaar. Ja, de ja, Amerikaanse banken iets, uh, zijn ook iets gebalanceerder. Die waren iets, uh, iets pessimistischer. Die hadden iets meer verkoopadvies uitstaan. Ja, en als de beurs dan een, mooie, een mooi ritje maakt... zoals afgelopen jaar met toch bijna 10% inclusief dividendrendement... ja, dan uh, ja, haal je toch een, een lager rendement als je, als je negatiever bent. Ja, precies. Nu heb je ook uh, heel veel van die, van die uh, banken die zeggen van... Uh, zoek het zo vooral zelf maar uit, van die internetbrokers. Ja. Uh, zeg je dan, vandaag. Doe ik daar maar vooral niet zelf en uh, uh, luister vooral naar de analisten van banken? Uh, bij, bij de internetbrokers? Ja. Ja, nou ja goed, die, die adviezen zijn allemaal toegankelijk. Dus die kan je inderdaad prima gebruiken in je, ja, in je voorspelling over wat het komend jaar gaat gebeuren. En wat we wel hebben gezien, als de beurs stijgt, dan uh, zitten aandelenanalisten vaak, vaak goed. Ja. Um, nou, banken, Nederlandse banken die geven meer koopadviezen dan verkoopadviezen. En u zegt dat het wellicht verstandig zou zijn om daar wat aanpassingen in te verrichten. Dus naast een koopadvies ook een verkoopadvies af te geven. Ja, ja ik denk dat het de beleggers erg zou helpen wanneer banken hun adviezen wat meer zouden balanceren. Um, en daarnaast met zo weinig verkoopadvies geven banken eigenlijk impliciet het advies aan beleggers. Om maar zo'n beetje alle aandelen te kopen. Oftewel passief de index te volgen. Ja, dat lijkt mij helaas wat banken willen, want dan, ja, dan verliezen ze toch veel, veel handelscommissie. Ja, precies. En maar zo is het wel wat inzichtelijker van wat kan ik houden en wat kan ik beter wegdoen in mijn aandelenmandje. Dank, Dirk heer Gerritse, econoom van de Universiteit van Utrecht. Zo dadelijk roken in de horeca. Het gebeurt overal namelijk weer. Goed, dit zijn van die conversaties, die heb ik ook eens op mijn werk. Heeft er iemand een oplader voor me? Oh, dank je, bedankt. Uh, oh, maar die past niet op mijn telefoon. Nou, is dat herkenbaar of niet? Nou, binnenkort is dat afgelopen, want er komt één standaard oplader... dankzij de Europese Commissie. Of eigenlijk meer dankzij VVD'er Twan Manders. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want de eerste mobiele telefoons uh, die het uh, zullen doen op zulke laders... één soort lader, uh, komt, uh, komen deze maand op de markt. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Is, U heeft zich uh, hard voor ingezet, geloof ik. twee hè? jaar, maar dan blijkt het toch vrij snel te gaan voor uh, de hele interne markt, dus voor heel Europa. Maar uh, sterker nog, dat zal uh, de wereldstandaard gaan worden. Ja, oh, nog beter zelfs. Want het is ook goed voor het milieu. Nou, het heeft een aantal voordelen. A, uh, is het heel goed voor het milieu, omdat uh, de niet gebruikte laders niet meer uh, uh, weggegooid hoeven worden... ...na dat de telefoon uh, uh, stopt met uh, functioneren. Uh, dus één... Uh, vervolgens zijn deze laders, uh, er zijn slimme laders zoals dat heet. Als die in het, uh, in het stopcontact blijven zitten en er zit geen telefoon aan om te laden... dan gebruikt je ook geen elektriciteit en dat doen de huidige wel. En dat uh, in totaal bespaart het ongeveer 300 miljoen per jaar binnen Europa... En ik, ik ben blij dat jullie eraan gaan besteden, want uh, normaal gesproken krijgen we nauwelijks positieve berichtgeving in de media over Europa. Dus oh. de wereld draait door en zo'n dergelijke. Zouden hier eens uh, naar moeten kijken? Nou ja, als het, de als het Europa lukt om de hele wereld aan één oplader te krijgen, is dat best een prestatie niet waar? Ja, dat is, uh, nee, daar ben ik ook erg blij mee. En het, is, uh, het was mij ook erg een, een, een enorme uh, uh, irritatie dat ik... Uh, altijd, ja, ik had wel twintig laders in mijn, in mijn kast liggen, en, want ik ben te zuinig om wat iets wat nog werkt om dat weg te gooien. Maar als je het niet meer kunt gebruiken kun je het eigenlijk net zo goed weggooien. Ja. Erg jammer, dus ik heb twee jaar geleden met commissaris van Hoijgen een tweetje gemaakt. En die heeft het voorgelegd uh, op het congres waar alle telefoonfabrikanten bij elkaar waren. En die heeft gezegd, jullie komen vrijwillig met een, met een Europese standaard voor de stekkers van de laders. Of wij gaan wetgeving maken. En, Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het feit dat de industrie zelf bedacht heeft uh, wat ze willen. Dus het is totaal ja. vrijwillig gebeurd. Het is goed voor het milieu, want uh, die, de, de, de, de telefoonladers hoeven niet per se na een jaar of anderhalf jaar als de telefoon uh, stopt uh, weggegooid worden. Uh, wat weer slechts voor het milieu. Dus maar het bespaart ook nog uh, een, een die, die een stad als Almere of Maastricht het hele jaar door van elektriciteit kan voorzien. Nou ja, ik vind het gewoon makkelijk. Ik, ik, heb, ik heb thuis uh, twee telefoons, uh, dus ik vind het gewoon makkelijk één stekketje ervoor. Ja, en het is Toch? heel veel uh, ergernis bij, bij burgers. Uh, en dus het is denk ik een heel goed uh, signaal vanuit Europa. Ja, en krijgen de fabrikanten nou straf als ze zich hier niet aan houden? Uh, nou, het grappige is dat, uh, van, en dat is waarom dat nu bekend is... Uh, Europese, uh, er is een Europese organisatie voor uh, standaardisering... die heeft de standaard die door de industrie naar voren is gebracht... nu als Europese standaard opgevoerd. Dus wil men in Europa kunnen verkopen... dan moet het voldoen aan de Europese standaard. Dat betekent dus dat alle... Uh, uh, anders mag je het niet meer op de Europese markt brengen. Dat betekent dus dat alle producenten zich wel degelijk aan die standaard kunnen houden. Dank, Twan Manners van de VVD. Dank. Roken In alle cafés, groot of klein, het lijkt weer te kunnen. Hoe werkt het jongste gedoogbeleid eigenlijk in de praktijk? WNL ging naar het Leidseplein in Amsterdam en ontrafelde de nieuwe tabakmorens. Ik loop hier in kroeg binnen en er zitten drie mannen in de rookruimte en dat is het personeel. Dat is volgens mij de enige kroeg in Amsterdam die zich aan de rookwet houdt, of niet? Nou ja, er zijn er vast wel meer, maar van ons weet ik in elk geval dat we ons er netjes aan houden. Jullie, jullie zijn zo'n kroeg die niet door omzet ziet dalen vanwege het rookverbod? Nee, absoluut niet. Dat, we hadden het eigenlijk wel verwacht, maar nee, daar hebben we geen last van gehad. En nou hoorde ik net off the record van een andere horeca-ondernemer dat eigenlijk in 95%, van de, 95 van de kroegen en discotheken eigenlijk wel weer gerookt wordt. Is dat iets wat jij herkent? Uh, ja, voor de meeste tenten waar ik heen ga op mijn vrije dagen of na mijn werk... daar wordt toch wel weer gerookt, inderdaad, of na 12 uur. of nou, Zo staan het oogluikend toe zo. Maar en waar zijn die meneer dan met die bonnetjes, die komen controleren? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ik heb ze hier wel eens gezien, maar meestal is morgens vroeg. Dus daar hebben je nachtclubs niet zo heel veel aan. <laughs> en volgens mij wordt er na een bepaalde tijd gewoon niet meer gecontroleerd. En iedereen weet dat. Dus die gaat er dan van, nou, twaalf uur komen ze niet meer. Hop, we zetten de asbak op tafel. Maar vinden jullie het dan niet een beetje zuur dat je bij andere tenten ziet dat de asbak gewoon wel op tafel staat? Ja, ook daar hebben we eigenlijk geen last van. Ik denk dat wij toch een beetje op onszelf staan, uh, wat dat betreft. We hebben toch een beetje een, een, een ja, goede positie op het Leidseplein hier. Ook omdat we als enige keuken hebben. Dus, ja, het maakt voor ons heel weinig uit wat andere kroegen doen. Maar ik snap ze wel. Ik zie jullie hier staan bij de rookpaal. Fanatiek rokers? Eigenlijk wel. En komen jullie ook wel eens in de kroeg of in de discotheek? Ja, in de kroeg. En daar mocht je eventjes niet roken, hè? klopt. Maar asbakken verschijnen... Weer regelmatig op tafel, ja. Het enige wat ik uh, heb opgemerkt is dat er, uh, als er gegeten wordt, dat er dan niet gerookt mag worden, maar zo gauw als er dus gegeten is, dan komen de asbakken weer op tafel en mag er weer gerookt worden. Hi, you're on vacation in Holland. Yes, I am. And uh, you've told me you smell. Yeah, we smell like smoke when we leave. Our jackets will smell like it. It's different than when we go out in London. But we have the same rules in Holland as in London. Ja, want ik dacht dat ik mensen but Maar misschien had ik te veel te drinken. Maar ik dacht dat ik mensen cigarettes in de bars waar we were in waren. Ja, ze doen. Oké, ik dacht dat ik dat niet Ja, in Engeland is het lot. It seems like it's a een beetje more strict yeah. Ja, het rookverbod is nu uh, anderhalf jaar geleden ongeveer ingegaan. Um, wat is jouw ervaring daar nu mee? Uh, wordt er weer gerookt? Er wordt heel veel gerookt in uh, uitgaansgelegenheden, horeca-gelegenheden. Meestal na 12 uur. Ja, het wordt eigenlijk overal genegeerd. Het is een beetje ongezellig allemaal. Want bij een borrel hoort eigenlijk wel een beetje een sigaret, al zeg ik het zelf. Ben jij zelf een roker? Ik ben zelf een roker. Ja, ik rook al vijf of zes jaar. En wat vind jij ervan dat de sigaret weer terug is in de discotheek? Helemaal te gek. Het was zo ongezellig zonder roken. En als er niet gerookt wordt, ruik je ook veel andere nare luchtjes. Dus geef mij maar liever een sigaret tijdens het uitgaan. Zo. Wordt dus meer gerookt in de horeca. Niet alleen in kleine cafés, horen we dus net. Uh, Horeca-advocaat Raoul Meesters, goedenavond. Goedenavond. U vertegenwoordigt 2600 horeca-ondernemers. Herkent u dit verhaal? Ja, dat is uh, herkenbaar, ja zeker. Ja, het mag niet, hè? Nou ja, kijk... In veel gevallen. Er, is, er, is wel wat, er ontstaan heel veel misverstanden inmiddels over dat rookverbod. Uh, uh, dat heeft ook zo wel zijn geschiedenis. Uh, officieel is het zo dat, dat uh, uh, horecabedrijven met uh, personeel... Uh, dat daar eigenlijk niet eens een rookverbod voor geldt. Je hebt het uh, gebod om hinder en overlast te voorkomen... Alleen de minister zegt, ja, ik zie geen ruimte om dat in te vullen... zonder een rookverbod uh, uh, uit te vaardigen. En dat is formeel niet helemaal hetzelfde. Maar daar begint eigenlijk het misverstand al uh, in de basis. Nou ja, ik, ik was laatst in een café, uh, een concreet voorbeeld. Het uh, café had meerdere mensen in dienst, dat was een redelijk groot café. Uh, en om twaalf uur gingen de asbakken op tafel... Ja, ik denk dat dat alles te maken zou kunnen hebben met de controle die, die toch volgens de horeca niet altijd even actief plaatsvindt sinds november. De nieuwe VWA heeft aangegeven te controleren, te handhaven. Maar ja, in de praktijk merk je daar niet altijd al te veel van. Nee, voedselbare autoriteit. Die werken waarschijnlijk na 12 uur dus niet. 12 uur avonds. Ja, dat zou je dan even moeten vragen. Ja, precies. In Spanje heerst er sinds dit week ook een rookverbod. Is Wel wat strenger dan hier. En er gaan geruchten dat dat beleid daar in Spanje ook naar Nederland komt, dankzij regels uit Europa. Hoe zit dat? Ja, er zijn eigenlijk twee verschillende trajecten. We hebben natuurlijk het Nederlandse traject gehad, en dat is bekend met de uitspraak van de Hoge Raad, en uiteindelijk tot het politieke besluit om het roken in de kleine cafés mogelijk te maken vanaf, ik noem het even, November vorig jaar. Los daarvan speelt de ontwikkeling op uh, Europees vlak. Dat speelt eigenlijk al jaren. Um, uh, Europees is er al, ja, in ieder geval vanaf 2007, al wat, uh, wat aan ontwikkelingen gaande. Uh, met het streven om, om zoveel mogelijk uh, tabaksrookoverlast uh, te voorkomen. Um, eigenlijk is dat in het begin begonnen. Ja, in eerste instantie begonnen met een, uh, met een, uh, met, met een aantal stukken die uh, ook te maken hadden met het, uh, het, het roken in, in cafés. Op een gegeven moment zie je daar een, een kentering in komen en uh, lijkt het zo te zijn dat uh, vanuit Europa is gezegd, nou laat dat nou aan de lidstaten over, laat de, de lidstaten dat zelf regelen, nee. laat Nederland het zelf regelen, laat Spanje het zelf regelen. En um, er zou een kentering kunnen zijn, maar goed, dat, ik zeg het met nadruk, het zou kunnen zijn, dat dat nu weer via een, een andere, uh, ja zeg maar, een achterdeur toch weer um, in de besluitvorming wordt gebracht, met name via de regelgeving op het gebied van uh, het beschermen van, uh, van, van, van werknemers. Nou, we wachten het toch even af. Uh, u bent advocaat. Uh, de anti-rookwet hier in Nederland die is er nu een tijdje. Heeft u daar nou een dagtaak aan? Nou, aan uh, horecaproblemen wel. Aan uh, rookdossiers niet. Uh, het aantal zaken wat wij voeren op het gebied van uh, overtredingen van het rookverbod is uh, uiterst beperkt. En uh, niet alleen bij ons, maar ook bij de andere instanties die zich daar uh, veel mee bezighouden. Uh, het aantal rechtszaak is uh, zeer beperkt. Hm, opvallend. Dank u wel horecaadvocaat advocaat Raoul Meesters. Dan wat anders. Bijna een slapend geld verdienen. Je hm, zou kunnen door de loterij te winnen. Maar als dat even niet gaat, dan zou je het op je werk kunnen proberen. WNL's René Lambeau is bij me hier op de redactie. Goedenavond. Goedavond. Ja, zoveel mogelijk geld verdienen met zo min mogelijk werk. Het schijnt te kunnen, vertel. Ja, dat kan zeker. Um, we beginnen even bij de techniek. Dat kan namelijk heel uh, handig zijn. Je kunt je pc bijvoorbeeld gebruiken als misleider. Stel een hele interessante e-mail op... waarbij je instelt dat die midden in de nacht wordt verstuurd, bijvoorbeeld. Je baas die ziet de verzendtijd en denkt... nou, uh, wat is die meneer of mevrouw ontzettend toegewijd. Ja, wat heeft hij een hart voor de zaak. Terwijl jij gewoon lekker in je bed ligt uh, te slapen. Uh, de voicemail kan ook helpen. Leeg hem vooral niet. Dat komt over alsof je het veel te druk hebt om die berichten eens even goed uit te zoeken. En uh, bijkomend voordeel, je collega's en je baas, die kan ook nog niks inspreken... Probeer je baas je toch een extra taak toe te bedelen. Stel dan zoveel vragen over hoe, waarom en hoe lang en wanneer. Dat hij denkt: Nou, weet je, ik doe het zelf wel. Dat is misschien sneller. Werkt ook altijd. Verder neem vooral ingewikkelde klusjes aan: hè? dingen met computers en netwerken en dat soort dingen. Je baas heeft namelijk geen idee hoe, hoeveel tijd dat in uh, beslag moet nemen. Als hij vraagt naar je vorderingen, dan vertel jij over uh, megabytes en plugins en stekkertjes. En dan zal hij denken, weet je, um, doe maar waar jij goed in bent. Dan doe ik waar ik goed in ben. <lacht> en verder uh, helpt natuurlijk altijd om te roepen dat je vooral heel druk, druk, druk bent. En dat de werkdruk nou niet meer uh, te handelen is. Dan uh, durf je collega's... Uh, niet meer zo snel een opdrachtje extra bij jou neer te leggen. Tja, je zou ik maar zo in het leven staan als werknemer. Ik, ik zou het niet kunnen. Nee, nou ja, het schijnt dat een hoop mensen dat doen. Ja, ja je kan heel druk bezig zijn hè? achter een computer... maar ondertussen gewoon je Facebook bijwerken. Ja, en ook dat gebeurt massaal, sociale media, uh, iedereen zit er op het werk op. Uh, even het nieuws checken, even die uh, grappige website, even wat doorsturen naar je collega's. Ja, dat is toch wel voor heel veel mensen dagelijkse kost, ja. ook op het werk. Ja. Waarom is dit onderzocht? Het is onderzocht door uh, een docent bedrijfskunde aan de Columbia Business School, dat is Erik Abrahamson. Um, zijn doel is hiermee eigenlijk uh, werkgevers wakker te schudden. Um, kijk eens even wat jouw werknemers nou eigenlijk echt doen. En laat je niet meteen uh, voor de gek houden als jij ziet dat iemand met een schemaatje bezig is. Want waarschijnlijk zit daarachter gewoon een computerspelletje. Uh, <lacht> Forbes.com heeft dat gepubliceerd in de hoop dat het uh, misschien een beetje helpt. Ben je dan in Nederland, Bo. Je ziet er trouwens ook altijd erg druk uit. Ben je wel echt aan het werk? Ja, ja joh, het, de werkdruk het is echt niet normaal hier. Er kan echt helemaal niks meer bij. Nee. nee. <lacht> Dank je wel. Bijna aan het einde van Avondspits. Straks op deze zender Kunststof. Daarin is schrijver Bernlef de gast. Hij heeft een nieuw boek geschreven, getiteld De Eén zijn Dood. Wat WNL betreft zijn we er morgen weer. Morgenavond op Radio 1 met Avondspits. En tot die tijd op internet via avondspits.fm. Ik wens u een goede avond. Voor Bakker Nederland. Omroep WNL.